Maar nu laat het geen officier onverlet. Nu is het goede gouvernement in de schaduw zet Het wordt nu hoog tijd dat ze gaat Geen van ons verklaap haar kruil Het heeft geen zin, ze is een vrouw. Dus verkiesbaar is ze niet Zij is leuk als ziet. Nog nieuws Buenos Aires Jouw natie, met tot voor korte op één na grootste goudreserves van de hele wereld, is nu bankroet. Dit land, dat opgroeide en rijk werd dankzij het rundvlees, zet dit nu op randzoen. La Prensa, een van de weinige kranten die het aandurft kritiek te uiten op het peronisme, is tot zwijgen gebracht. Net als alle andere kritische geluiden. Dat is het nieuws, Buenos Aires! tegenover staat, zij geeft hen hoop. Als een lichtpunt, als een diamant. Dat is de meest geharde steen, zo sterk en elegant. En als je erbij stilstaat, heel objectief. Wanneer had het volk iemand ooit zo lief? Zij is geen overbodig ornament, zij doet wat wij beloven. Zij slaat een brug, ze stuurt de Britten weg en gaf ons de industrieën terug. En als je erbij stilstaat, wij staan aan het hoofd. Waarom doen we niet iets van wat is beloofd? Daar tegenover staat, haar kracht neemt af. Misschien verliest ze iets van haar magie. Maar wees voorzichtig, heren, met de vroege euforie. Kijk niet met voldoening hoe haar ster verschiet. Zonder Eva zaten wij hier niet.